Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, mic is ready for <middels> Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van onze uitzending deze week. Misschien is het toch eens leuk om wat reacties naar aanleiding van ons programma met u te delen. Ik heb hier een map voor me liggen en die is vormgegeven door co-pilot Barbara Elbert. Heel kleurrijk staat er op de voorkant positieve reacties en dan een hand met de duim overtuigend opgestoken. En u zult zich afvragen, bestaat er dan ook een map met negatieve reacties? Nou, ik geloof het niet. Maar ik beloof u dat ik daarnaar op zoek zal gaan... en ook die pennenvruchten met u zal delen. Maar nu maar gewoon even de bright side of life. Ik, uh, oh, jee, sla eventjes een pagina op en kom terecht. Ja, dat mag er ook zijn. Zaterdag 6 november, het is enige tijd geleden. Mijn naam is Marco, 53 jaar... Ik wil u en uw medewerkers graag de complimenten maken... wat betreft het programma Nachtvluchten. Ik vind het een heerlijk programma om naar te luisteren. En uw stem is er een die een hele mooie uitstraling heeft. Net als de stem van Mieke van der Wij heeft u een prachtige stem... die rust uitstraalt en heel duidelijk en netjes is. Dat mis je tegenwoordig erg op de radio, in tegenstelling tot vroeger. Ik wil u dus graag de complimenten doen. Hartelijke groet, Marco Schouten uit Nieuw-Vennep. En dat was via de mail. Maar we ontvangen ook regelmatig natuurlijke reacties via de post. Um, dit is van John. Ik wou jullie nog heel erg bedanken voor jullie goede service... met betrekking tot de postduivenservice. Aan mij, die is trouwens inmiddels uh, uh, afgeschaft... omdat wij weer op teletextpagina 331 staan. Prachtig idee was dit en ik heb er heel veel plezier van gehad. En nuttig was het des te meer. Ook nogmaals, mijn oprechte waardering voor jullie programma... die steekt er met kop en schouders bovenuit. Heerlijk, die rustige gesprekken en ook zeer veel variatie. Al dus John Vermeulen uit Den Haag. En dan gaat ik nog even... Ja, dan misschien maar even naar... Dinsdag 15 februari 2011. Dag Nora, dank voor je, reactie, voor je reactie en informatie. En verder veel succes met je programma en goede inspiratie bij de keuze van de onderwerpen. Die keuze is trouwens heel vaak zeer naar mijn smaak en belangstelling. Het lukt echter niet altijd de aandacht erbij te houden. Maar dat ligt meer aan het tijdstip dan aan de onderwerpen. Met vriendelijke groet. En dat is een mail van de heer Paul van Dongen. Ja, wel nu. Ik hoop natuurlijk dat u nachtvluchten ook op deze manier weet te waarderen. Wilt u daar iets over kwijt, dan kunt u ons bereiken via de site nachtvluchten.fm. En iets nieuws. U kunt zich daar namelijk via die site ook inschrijven... voor de wekelijkse Radio 1 nieuwsbrief. Rechtsbovenin staat een blauwe balk. Vul de gegevens in en u ontvangt de Radio 1 nieuwsbrief. Deze verschijnt elke vrijdag en bevat informatie over alle Max-programma's op Radio 1. Dat zijn twee dingen. De perstribune, Nachtzuster en Nachtvluchten. En wilt u over laatstgenoemde dus iets aan ons kwijt... dan kunt u natuurlijk ook schrijven... en dat adres is Max, ter attentie van Nachtvluchten... postbus 518-1200, Alfa Mike in Hilversum. Goed, wat gaan wij in dit uur doen? Ik heb gekozen voor een aflevering van Helden van toen. Gisteren.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 Een programma waarin de recente geschiedenis herleeft. We gaan terug naar 1 januari 2011. Tilgardeniers in Helden van Toen. Goedenavond en welkom bij Helden van Toen op deze eerste dag van het nieuwe jaar 2011. U weet het, in Helden van Toen kijken we iedere week terug op het leven en werk van een prominente Nederlander. En daarmee laten we dan de recente geschiedenis van ons land weer tot leven komen. Mijn gast van vandaag werd een politiek boegbeeld voor haar partij in een tijd... toen vrouwen in Haagse topfuncties nog tot een minderheid behoorden. Generatiegenoten van haar zeggen wel, nu dus terugkijkend op die tijd. Vrouwen in de politiek moesten toen drie keer zo goed zijn als de heren. Ik kan u verzekeren, dat was ze. Vandaag is onze held van toen, oud, KVP en CDA, Tweede Kamerlid en minister en lid van de Raad van State, Til Gardeniers Berensen. Dan mevrouw Gardeniers, fijn dat u er bent en een gelukkig nieuwjaar. Want... Het is, het is begonnen, het nieuwe jaar, 2011. Voor mij heel bijzonder, in ieder geval. Ja. En, maar we kijken natuurlijk op deze eerste dag van het jaar toch weer terug. Dat is helder van toen, terugkijken in onze recente geschiedenis. En u weet, het is een radioprogramma, ook een televisieprogramma... dat we uitzenden op het digitale geschiedeniskanaal Geschiedenis24. Daarom gaan we nu kijken en luisteren naar een historisch fragment. Wat ik even wil inleiden, want misschien herkent niet iedereen de stem meer. U bent in de hoofdrol, dus ze zullen u zeker herkennen... Maar de interviewer is Jaap van der Ploeg van het NOS-journaal uit het jaar 1975. Een stukje journaal-interview over de initiatief Abortuswet... die u toen aan het voorbereiden was. In feite gaan wij uit, en dat is ook terecht, dacht ik... dat de abortusprovocatie strafbaar is. De strafuitsluitingsgronden zullen gelden voor de arts... die zich aan de norm van de wet houdt. En dat is dus een bedreiging van de lichamelijke, ernstige bedreiging... van de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de vrouw... Maar om het nou zo populairder uit te drukken... het is dan ook niet mogelijk dat er abortus aan de lopende band plaatsvindt. Dat er in feite geen afweging plaatsvindt voor een handeling... medisch inderdaad van aard in de verrichting... maar het leven nemend van een ander. Wij vinden dat in een rechtsstaat verantwoording niet wordt afgelegd van zo'n daad. En dat kan niet in de getallen zoals het nu gebeurt. Mevrouw Gardinius, dat was u als, euh, nou je mag toch nog wel zeggen, jong Kamerlid in, in 1975 in het NOS-journaal. Uh... Ja, dat was één, er waren er meer in die tijd... maar dat was één van de zeer hete politieke hangijzers van, van de jaren 70... in de Nederlandse politiek. Als we teruggaan naar het jaar 71, waarin u Kamerlid werd... voor de KVP, de Katholieke Volkspartij... wat trof u toen aan, uh, niet alleen wettelijk of politiek... maar ook gewoon qua wat er onder de mensen leeft... als het ging om abortus, om het abortusvraagstuk? Dat speelde toen eigenlijk overal... Zowel in de samenleving, maar vooral ook in, in vrouwenorganisaties. Maar het was een onderwerp waar de een veel heftiger op reageerde dan de ander. Maar het was toen al gaande. Je vond het ook al in kamerstukken, kon je het vermeld zien. Uh -huh. uh, er wordt van een gesprek met de minister wordt een verslag gemaakt, een mondeling overleg. Nou, daar vond je al stukken waarin dan de orde was gesteld. En het punt was natuurlijk dat toen ik in de Kamer kwam... Het speelde, omdat er een initiatiefwet lag van de PvdA. En ook een initiatief van ja, ja. Roethof mm -hmm. en ook een initiatiefwet van de VVD. van Mevrouw Veders. Want mevrouw Garnies, hoe was de situatie, laten we zeggen zo rond 1970? Wat mocht er? Wat mocht er niet? Hoe, hoe, hoe stonden we ervoor als het om abortus ging? Hoe, wat kon je in Nederland in die tijd? Ik denk hm. dat het stuk van professor Enschede destijds die gewoon bekend maakte. Ik begrijp niet waar jullie over discussiëren met de abortus. Want er is en die jurisprudentie is al jaren gaande. In feite is die ene, dat ene artikel uit de strafwet... dat de abortus verboden is, zal ik maar zeggen, in heel eenvoudig Nederlands. Dat is in feite een niet werkend artikel. En hij toonde aan dat uh, door de abortus op de echtgenoot van een arts waarbij een collega-arts uh, gevraagd was om te getuigen... of hier noodzaak was voor die abortus, dat er toen een vrijspraak was gevolgd. Dus het was op strikt gezondheidsargumenten van de vrouw... was er abortus gepleegd. Want het was eigenlijk al een dode uh, letter in de praktijk. We nou, hadden ja, dat daarom. verbod, maar we hielden ons er niet nee, meer aan nee, in Nederland. Kijk, als toen het, de, het ministerie, ofwel de minister van Justitie... In beroep was gegaan in belang van de wet. dan had zo'n uitspraak van een rechter. een aanvulling kunnen krijgen. Nee, het was jurisprudentie geworden. En daarmee was in feite dat ene zinnetje in de strafwet. Was buiten werking gesteld. Ja. En. In zoverre was ook het initiatiefwet van Lambert of zo duidelijk als iets. Dat haalde ook de teksten uit de wet. Hij stond er nog, maar het was een dode letter geworden. Ja, want als we kijken naar hoe Nederland, Nederlandse vrouwen, en uh, ja, u was in die tijd uh, zelf getrouwd, moeder, een, een jonge vrouw die nog relatief dicht stond bij misschien jonge meisjes. Hoe, hoe begon Nederland anders te denken eind jaren 60 over over abortus, over wat je wel en niet mocht doen. Los van de kerk bijvoorbeeld. Dat ging natuurlijk heel zeker uit van vrouwenorganisaties. En daar kwamen dus ook gewoon op een gegeven moment de klinieken... voor de beroemde overtijdbehandeling. En dat ging ook allemaal heel vlug. Aan de andere kant is het zo dat je dus ook ziet... dat vrouwen die uh, een abortus hadden laten plegen vaak niet weg konden met als ze toch problemen kregen. Uh -huh. Sommigen hadden daar totaal geen last van. Gelukkig zijn alle vrouwen verschillend. Want dan had je iets gedaan wat eigenlijk niet mocht. En nou, dan moest het je... heeft niet te maken, nee, u onderschat... dat het had lang niet altijd een geloofsachtergrond. Uh -huh. uh, want vanaf dat ik in de kamer kwam... en de abortus dus op mijn bordje lag, zal ik maar zeggen... Toen was het al zo dat ik telefoontjes kreeg van mensen... die begonnen met te zeggen, ik ben niet van uw geloof en niet van uw partij. Uh -huh. Maar ze hadden toch soms moeilijkheden. En die moeilijkheden kwamen nog wel eens als ze dan een tweede kind kregen... en dan toch anders aankeken tegen die abortus. Daar was geen gevoel voor. Daar was... Uh, in in meerderheid weer, want laten we het eerlijk zijn... in uh -huh. iedere groep zijn er mensen die zich in kunnen leven in een andere. Maar er was voor die vrije abortus... was er natuurlijk toch een hele heftige strijd gemoed. Heeft u ook meegemaakt, uh, misschien ook in de verhalen... in de mensen die u als Kamerlid sprak, wat... wat... Ja, wat je als vrouw kon overkomen als je in het geheim... ja, er werd natuurlijk geknoeid, er werden dingen, er werden dingen gedaan... die eigenlijk uh, niet konden, omdat het formeel nog niet mocht. Er zijn natuurlijk nare dingen gebeurd. Natuurlijk. en het is ook zo dat de verslagen... die van het Departement van Volksgezondheid kwamen... eigenlijk al in de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog... dit soort verhalen hadden. Wat er gebeurde met vrouwen die geaborteerd waren. Wat moet je aan denken? Want dat, was dus, dat waren dus vrouwen die in een ziekenhuis belanden... nadat ze een illegale abortus hadden ondergaan. En iedereen kent natuurlijk het woord. Uh -huh. Dat was dan met de breinaald. En dat kostte zo'n vrouw vaak het leven. En ik vind het reuze goed dat dat boven tafel is gekomen. Uh -huh. En dat je dat moet regelen en dat je daar afspraken over moet maken. En dat er regels voor moeten komen. En dan bent u begin jaren zeventig Kamerlid. Het ligt ja. letterlijk op uw bordje. Hoe, hoe stond u daarin? Hoe keek u daar zelf? Wat waren uw opvattingen? Omdat ik al op dat moment al vrouwen kende, gewoon privé, die geaborteerd waren. En met mij daarover hadden gepraat... Uh -huh weet ik wel dat ik het simpele van... ze moet altijd een zin kunnen krijgen en het woord mondige vrouw... dat ik dacht, nou, als je die mondige vrouw dan... nadat nou, ze haar mondigheid heeft kunnen waarmaken... door een abortus in een kliniek. Mm -hmm. als je, of, hè, want dat gebeurde ook natuurlijk. En ze gingen soms naar het buitenland. Ze gingen er erg veel naar Engeland toe, hè? Ja. En, uh, die hadden soms toch moeilijkheden, juist omdat er geen begrip was voor het punt wat er gebeurd was. Er zijn vrouwen die er geen last van hebben. Gelukkig, we zijn allemaal heel verschillend. U zei, maar, je moet er niet te lichter over denken. Het is niet, niet even. Dat, is, dat doen sorry, we even. Nee, het, nee, nee. Nee, niet voor iedereen. Nee. Voor sommige vrouwen wel, die zo overtuigd waren. Ik, ik wil dat niet. En, er zijn ook heel wat vrouwen waarvan je het goed kan begrijpen. Uh -huh. dat, je, dat ze zeggen, ik durf dit niet aan, dit had niet mogen gebeuren. De beroemde ongelukjes. En dan zeg ik, die verhalen hoef ik hier nou niet te vertellen. Ik uh -huh. heb er toen ook veel over gepraat. Het ergste is als je geen begrip hebt voor het feit dat een vrouw geaborteerd is. Dat is fout. Ja. want ook al is ze heel gelukkig en is ze blij en probeert ze jou te overtuigen... dat ze iedereen wil laten deelnemen in het feit dat als ze ongewenst zwanger zijn... dat ze daar wat aan hoeven te doen en dat ze zich niet voor hun hele leven... met de etiket hoeven te verstoppen. Uh -huh. Dan zeg ik, er zijn gedeelten ook in die opmerkingen die deel. Yeah. Want wie heeft het recht op het oordeel over een ander? Dat is maar een één gegeven. In de jaren die daarop volgen... de jaren van het kabinet NL, zeg ik maar even heel simpel... met uh, Dries van Acht als minister van Justitie... die dat letterlijk ook natuurlijk uh, op, zijn, op zijn tafel kreeg... dan wordt die uh, abortuskwestie ook getrokken natuurlijk in de tegenstellingen van die tijd. De links-rechts tegenstellingen, de Bloemenhovenkliniek. Kliniek. Hoe, uh, hoe heeft u daarin geopereerd? Want in die tijd komt u, uh, bent u met uw eigen initiatief bezig. We hoorden net wat fragmenten uit het journaal in 1975. Maar het wordt dan ook een... Uh, Links-rechts tegenstelling. Ja, in de Kamer wel. Want kijk, dat is natuurlijk ook... Al jaren zo. Dat is niet uitgevonden uh -huh. rondom die wet. En dat zoekt elkaar ook. Dan was het natuurlijk wel het kabinet ten uil 1... dat was een, een kabinet waarin een combinatie was gevonden... van bijna een nationaal kabinet. Hè? Want dat blijft toch de, het goede punt van uh -huh. dat kabinet ten uil ook. Toch bleek dat daardoor onduidelijkheid is ontstaan bij de kiezer. Dat is ook... Heel zeker het geval. Ook over de affaire Ron nee, Bloemenhoven, niet zozeer over de abortus? Inhoudelijk? Nee, nee. Ja, maar kijk, de een heeft het bewijs wijze van spreken... bij een heel ander uh, terrein... Die abortus speelde natuurlijk vaak bij vrouwen. Uh -huh. Maar ik noem niet alleen de abortus. Je krijgt gewoon dat er een, een discussie komt. Het linkse-rechts verdelen is natuurlijk wel gemakkelijker. Karikaturaal ja, ja. Nou, wo wordt het dan natuurlijk ook vaak. Ja, dat kan. Uh -huh. Maar u onderschat toch uh, van de gemiddelde Nederlander. die altijd zegt: ik weet niks af van politiek. dat er toch heel veel gezond verstand mentaliteit is bij het stemmen. Uh -huh. En dat had het kabinet en Uil natuurlijk wel mee. Dat uh, ze. er kwamen. Uh, mogelijkheden en wetten tot stand, die eigenlijk omdat dat links, rechts, wegviel mogelijk werden. Mm -hmm. Aan de andere kant was het voor de kiezer niet altijd de gemakkelijkste periode, ja, ja. wat eigenlijk bewees toen dat tweede kabinet nou allemaal niet tot stand kwam. Maar, maar nog maar... even terug naar die, ja. uh, naar die abortuswetgeving ja. en ook die sfeer in die tijd. Wat vond u in die periode van uh, ja, die bezetting, wat vond u van de jonge vrouwen, die zelfs de dochter van, van Joop de Nijl zelf zat in die Bloemenoverkliniek? Ja, ja. ja, wat, ja. wat vond u daarvan, hoe keek u tegen die vrouwen aan, die weliswaar nou, iets jonger waren. Maar. Kijk, ik heb mijn hele leven eigenlijk contact gehad met vrouwen. Om welke reden dan mm -hmm. ook. En dat had niks met de politiek te maken. En uh, met de ouderen ook. En ik zeg altijd hetzelfde. Ik ken geen categorie die niet verschillend is. Er zijn onaardige ouderen en er zijn hele aardige uh -huh. ouderen. En er zijn gierige ouderen en er zijn gulle ouderen. Nou neem ik even de ouderen waar ik er heel veel van ken. Maar vrouwen ken ik eerlijk gezegd nog meer. <laughs> en ik was u bent al... er zelf, ja, ja, ja, nou, de, nou ja. dat wil natuurlijk zeggen dat je wel eens blind kan zijn. Dat je denkt uh -huh. dat iedereen zo is als jij. Nou, dat gevoel heb ik nooit gehad, want ik was de jongste van vijf. Uh -huh. En drie zusjes. En wij waren allemaal verschillend. Dus ik ben opgevoed met het idee ja. dat iedere vrouw anders is. Maar verstond u de tijdgeest? Kon u ja, iets van... Sympathie opbrengen voor die jonge meiden die, ja, die daarvoor stonden? Of ging het u veel te ver? Maas nee, in eigen nog, buik, nee, Bloemenhoven nee, ja. en, en ook de strijd natuurlijk tegen. van Ik hoorde scanderingen kijk, nog ik, uh, ik tekenen. Ik ja. ja, natuurlijk. Ja, kijk die, die Bloemenhoven-kliniek, waar, uh, waar Dries toen een hele ingewikkeld wettelijk element pakte, namelijk het, het feit dat daar. Uh, ja, situaties waarbij middelen werden gebruikt die eigenlijk in een andere wet stonden. De, uh -huh. hè, de wet van Maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. U vroeg aan mij of ik begrip had. Ik heb begrip voor eigenlijk voor iedere vrouw. En al denkt ze over alles anders dan ik, dan uh -huh. nog. Dan heb ik als zij in moeilijkheden komt, heb ik de neiging om naast te gaan staan en haar sterk te maken. Want. Ik heb, dat zal ik ook nu vandaag zeggen, want dat is gewoon waar. Uh -huh. In de hongerwinter ben ik volwassen geworden. Daarin zie je iedereen in zijn naaktheid. Daarin zie je of je hoort bij de takers of de givers. Daar kwam de hardheid van waar iemand voor leeft naar boven. Uh -huh. En ik accepteer dat het goed is om de goede kanten te stimuleren... Ik kan me bijna niet voorstellen dat zelfs bij de tekers. dat die in normale tijden ook alleen maar alles verzet. En dat heeft u ook altijd gehanteerd bij een zo omstreden politiek debat. als over. Het de is een onderdeel van mezelf. Ja. Wat is er van die initiatiefwet gekomen? Die u over samen met die van Leeuwen? Die, leven, die hebben het niet gehaald. Nee. En dat was een uh, politieke afweging die ik al had kunnen tellen. Al wel ik toch het gevoel had dat er een paar fracties waren die de juistheid van de regeling inzagen. Uh -huh. Maar dat is niet zo geweest. Aan de andere kant, ik weet heel goed dat ik wist dat ik het moest doen. Als u wist wat je ondergaat wanneer jij een bus ziet staan bij een abortuskliniek, waar het oudste kind 13 is, wat natuurlijk wel uit Duitsland kwam. Wij werden de haven van Europa. Uh -huh. We waren makkelijker te bereiken dan Engeland... Waar, waar altijd uit Europa vrouwen naartoe gingen die geaborteerd wilden uh -huh. worden. Nu kon het ineens in Nederland alles komen. En ik besefte dat ik een van de 150 Nederlanders was... die met een initiatiefwet kon komen en vond dus ook dat ik dat moest doen. Dat daar een regulering in moest Ik in moest het in ieder geval proberen. Ja. Het feit dat je het niet probeert om een wet te vinden... want, kijk, al zou ik maar één vrouw toch kunnen weerhouden... en niet haar beschadiging meemaken later... En ik zeg niet dat alle vrouwen zijn beschadigd. Nee, want niemand is maar hetzelfde. Maar Ik vond dat daar iets aan moest gebeuren. En u had het gevoel, daarom zit ik in de Kamer, daarom zit ik in de politiek... om op dit onderwerp Tuurlijk, het verschil te maken. Drie. drie eden leg je af in de Kamer. Ja. Dat je, en het stond ook in mijn partijprogramma. Hoorde hoorde van een van die eden dat ik alles zou doen om. En daar stond u voor, dus vandaar van dat u voor. vond dat u dat en moest doen. En ik kreeg ja. in, mijn, in mijn eigen fractie de jurist Theo van Schaik... Uh -huh. als een geweldige man naast me... Die steunde me in alles. Ik zat ook in de commissie justitie. En, uh, ja. Maar dat is dus niet gelukt. In een tijd waarin Nederland heel sterk verandert... ook uh, na het kabinet Den Uyl en ook uw partij... nu wil ik het over het CDA in wording hebben... wanneer kreeg u het gevoel... De partij waarin ik groot geworden ben, of althans waarin ik nu, uh, in, waarvoor ik nu in de Kamer zit, de KVP... de tijd voor die ene partij, naast die andere twee conventionele partijen... CHU en, uh, en Antirevolutionaire Partij, die begint voorbij te raken. Wij moeten naar iets nieuws toe, naar wat we nu dus kennen als het CDA. Wanneer kwam bij u die overtuiging? Nou, Begin december, hè? 3 december hebben we... Het 30 jaar bestaan mm -hmm. gevierd. Maar het is langer weg geweest dan natuurlijk. Ja, 11 ja. oktober 1980 was het zover. Maar die periode daarvoor, hè, die 15 jaar. Toen heb ik goed gemerkt wat katholiek zijn betekent. Je moet terug naar de evangelie. Het gaat om dat programma van uitgangspunten. Het zijn voor mij als persoon rijke jaar geweest. Ik heb gepraat in wat dan zo mooi de Bijbelbelt heet... Wat heb ik daar een prachtige mens ontmoet. Terwijl ik weet dat ik de eerste katholiek in hun ogen een ketter was... die het recht kreeg om daar te spreken. En ik kon dus ook vertellen dat ik van kinds af aan... iedere dag om zes uur naar dit mis ging. En dat ik dan het epistel las, de, de brieven van de apostelen... Mm -hmm. en dat ik het evangelie las uit dat het leven van Christus. Dat sprak daar natuurlijk heel erg ja, voor dat, die mensen. Ja, ja. natuurlijk. We, Als katholiek. We, we gebruikten andere woorden. Ja. Maar ik kon dus ook vertellen dat voor mij... Het evangelie, het leven van Jezus Christus, Thomas van Aquino... die zei, mm -hmm. dat moet je proberen na te leven, ook al lukt het niet. Het, was, was, het was een lange weg. Het u een u bent een van de mensen geweest die uh, ja, die strijd is aangegaan. Ook uit nood. Het moest natuurlijk ook vanuit... Het heeft bij mij geen politieke invloed nee, gehad. Nee, nee, nee. Want ik was er maar zo kort eigenlijk in de politiek. Het was bij mij iets waarvan ik voelde... Dit is zo goed. Wij hebben allemaal het evangelieus uitgangspunt. Dus u heeft nooit zo heel erg gedacht in wat we later dan leren kennen als de bloedgroepen, de stromingen. Er moet een beetje dit in, de KVP moet toch aanwezig blijven, de AR moet aanwezig blijven. Dat is de oorsprong geweest, maar het was ook een herkenning. Uh -huh. Want wat ik heb begrepen van de drie mensen die een keer op een reis naar u kent ze wel. Uh, de, de, uit iedere partij eenkeurig, mm -hmm. die dus met elkaar naar Engeland gingen... die voelden ergens die verwantschap. En dat gaat altijd over de meest belangrijke zaken. En dan, en dan zeg ik, in ieder gezin zie je dat bij belangrijke punten... meningen uiteen mm -hmm. kunnen lopen. En dus ook in een politieke familie. Zo ja. is dat. Ja. Die, die is bergreden dat. van aantjes, die heeft u dus ook echt tot de uren gemaakt... De bergreden van Willem Aantjes, dat was een hele inspirerende bijeenkomst. Het was eh, ook voor sommige mensen, ook in de zaal, mm -hmm. een soort gebruik maken van. En dat moet natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest. En dat hoeft het ook niet te zijn geweest. Ik kan natuurlijk nooit in de ziel van een ander kijken. Maar mij, kijk, de bergreden is... Zo stimulerend voor iedereen. En ik herkende mijn eigen jeugd. Ja. Wij hadden thuis de gewoonte om na de zondagsmis... toch even met elkaar te praten over wat er gebeurd was. Of wat je gehoord had, of wat je gek vond. Nou, en dat kon ik gebruiken ook, omdat ik dat heel open kon zeggen dat je soms moeite had met een evangelie. Uh -huh. En dan noemde ik ze op, te weinigheid, waarom kreeg hij... Die... En u begrijpt dat wel. Ja. Er, zijn, er zijn evangelies waar je als opgroeiend kind moeite mee hebt. En dat was dus iets wat u ook herkende in wat nieuw ging ontstaan. In dat CDA. Zullen we mevrouw eens even naar een stukje muziek luisteren... wat helemaal in deze sfeer past? Oh fijn. Muziek, orgelmuziek van de componist Johan Pachabel, het Magnificat, Fuga in F. Wat, als u dit hoort, wat, uh, u heeft het gekozen, wat, wat betekent dit voor u, deze muziek? Orgelmuziek is voor mij altijd bijzonder geweest. Mm -hmm. Ik heb van kinds af aan uh, iets gehad met de orgel. En omdat ik de gewoonte had dagelijks om zes uur naar de kerk te gaan... ik slaap wat weinig... Uh, deed ik dat ook op zondag, maar ik had een vriendinnetje... die was de dochter van de koster van de protestantse kerk, vlakbij mijn huis. En dan ging ik met haar naar hun kerk om daar naar het orgel te luisteren. Dat is eigenlijk heel bijzonder, dat katholieke meisje dat dan in die tijd... nou, nu vinden we dat helemaal niks ja, maar de orgel, uitzonderlijkst meer. Maar, het ja. orgelmuziek is ook nooit overgegaan, want ja. toen ik in de Raad van State... samen met Jelle Zelstra en Han Lammers... Ik werd aangewezen voor het bedsenorgel. Maar je het samen kwam toch in de kerk. Uit. Je kwam toch in de kerk van uh, toen nog een, laten we zeggen, een hele andere geloofsfeer. Ja, ik vond ook het zingen zo mooi. Mm -hmm. En het was best uh, wat langdradig. Hè? Maar ja, en, uh, en ik merkte ook de andere teksten. Want er waren natuurlijk liederen die wij ook zongen als katholieken, maar die ja. andere teksten hadden. Ja. U zei de glorie. Nou, dat, dat vind ik ook nog altijd... He, je kan het ook in het Frans zingen. Prachtige liederen, prachtige liederen. U wordt mevrouw Gardiniers... Uh... Als dat CDA er al bijna is, wordt u, uh, wordt u minister in het, uh, in het kabinet uh, van Acht. Het eerste kabinet van Acht, van Acht Wiegel. Uh, even over, toch over die man van Acht. Uh, daar is heel veel over gezegd. En er wordt nu veel over hem gesproken, omdat hij natuurlijk een hele opmerkelijke uh, wending in zijn standpunt heeft... ten aanzien van het vraagstuk in het Midden-Oosten, Palestijnen, Israël. Op de man af, of op de vrouw af in dit geval, mevrouw Gardiniers. Dries van Acht, wat is het voor een man? Als hij wat zegt, dan meent hij het 100%. En de wijsheid van Dries zit toch in het feit... dat hij tegen meningen, tegen spraak, tegen wat hij gezegd heeft, weegt. Uh -huh. Hij kan van mening veranderen. En dat lijkt onwaarschijnlijk en dat is ook in de politiek heel ongebruikelijk. Je loopt met een mening en die neem je van het begin tot het eind mee. Nee, hij is zo wijs dat hij een mening weegt en zijn mening bijstelt. Mm -hmm. En daar komt dan natuurlijk de praktijk van de politiek bij. Ik denk dat hij dat in de politiek geleerd heeft. Dat het soms beter is om het haalbare in de richting... die jij zou willen, dat je dat behaalt. Mm -hmm. En dat je dan de moed hebt om de boodschap door te geven... naar een volgende generatie. Ik vind Dries een wijs man. Maar... Was hij een goede premier, een goede voorzitter? Hij was een prima voorzitter, uh -huh. want hij luistert. Hij geeft je de ruimte. Dat deed hij. Uh -huh. En eerlijk gezegd, als hij een mening heeft, dan staat hij ook eigenlijk nooit alleen. Ja, en dan, dan vecht hij daar. vecht is een beetje fout. Dan legt hij een bewijs, dan spreek honderd keer uit. Ja... Uh, wat nieuw was in zijn optreden, nu hoor je dat vaker... mensen die doen alsof ze of zijn alsof ze niet bij de Haagse politiek... bij het establishment horen. U was waarschijnlijk iemand in de ogen van veel mensen. Uh, Tilgaard is iemand die ja, uh, uit de politiek komt, die is nu minister geworden. Die hoort erbij. Dries van Acht wekte de indruk, althans voor veel buitenstaanders... dat hij uh, er niet bij hoorde en net als wij iets had van... zij in Den Haag. Was dat zo? Was het een, een, een insteek van die bij hem hoorde? Had hij dat bedacht? Was het nee, uh, linkerheid, zeg maar? Of was hij zo? Ik denk wel dat het wennen geweest is voor een man die natuurlijk al in zijn schooltijd opviel. Mm -hmm. goede vrienden had en die vriendschap hield. Er zaten ook vrienden die hij had in zijn schooltijd die ook bij ons in de fractie zaten. Bijvoorbeeld Riener Spijnenburg was een vriend waarmee hij naar school fietste. En ook toen was het nog een vriend. En ook in Nijmegen was hij zeer vooraanstaand... ook in juist argumenten naar buiten uh -huh. brengen... en zaken aantonen die je niet helemaal past in het beeld. Ja. Dan kom je in de politiek en luister, dan is het in feite, ben je altijd bezig met je partij. En die KVP die had zo lang de macht gehad. En ik denk dat het goed is dat iedereen die de macht moet... Waarmaken dat hij onder veel kritiek komt te staan. Uh -huh. Dat is voor iedereen goed. Macht is een zaak die altijd kritiek hoort te krijgen. Maar als je kijkt naar hoe hij daarmee opereerde... ook naar het publiek toe, naar de media toe... Euh, zagen we, hebben wij de echte Dries van Acht in die tijd gezien? Of hebben we ook een beetje een acteur gezien? Ik denk dat iedere politicus beseft dat hij moet bezien op welke wijze hij zijn boodschap brengt of uh -huh. haar boodschap brengt. En dan krijg je dat het karakter een rol speelt. Hij is natuurlijk, uh, als hoogleraar heeft hij ook voor veel studenten gestaan. Jonge mensen. En ik denk dat hij daar best geleerd heeft om het leuk te brengen. Uh -huh. uh, ik zie veel politici die ook hele goede toneelspelers zouden kunnen worden. is dat heb ik nooit bij Pedries van Acht gedacht. En dat komt eigenlijk omdat hij zijn persoonlijke mening brengt... Uh -huh. en dat brengt op een manier waarbij hij rekening houdt met zijn toehoorders. Hij heeft wel natuurlijk uh, moeten wennen aan het feit... dat hier geen klapgeluid kwam. En hier kwam geen lof... 100% binnen. Dat kan maar gewoon niet. Maar ik geloof, ik durf twee handen in het vuur te steken voor zijn eerlijkheid. Ja. Het kabinet Den Uyl, wat eraan vooraf ging, dat weten we nu, dat wisten we toen al was een vechtkabinet. Uh, mannen die al, alleen al binnen de eigen partij van de arbeid uh, uh, het smaldeel, zullen we maar zeggen, gingen met elkaar te lijf. Hoe was de sfeer in dat kabinet uh, van achterwegel, waar u minister in werd? Nou, ik kan maar één ding zeggen. Als je gaat. Uh, Regeren met een partij waarbij er verschillende zaken waren, bijvoorbeeld de omroep, mm -hmm. die, de publieke omroep stond in het verkiezingsprogramma van de VVD, die moest maar verdwijnen. En uh, dan denk je, nou, daar zitten toch wel heel wat verschillen. Dat wist Dries heel erg goed. Uh -huh. En ik kan alleen maar één ding zeggen... dat voor degenen die ook in het vorige kabinet hadden gezeten... dat het inderdaad een verschil was. Ik denk wel eens dat dat iets te maken heeft met het feit... dat Dries bijvoorbeeld zeer goed op de hoogte was... van de methode die een man als Pieter Jong gebruikte. Uh -huh. En dat was uh, een groot conflict tussen twee goede ministers... Niet op de stang jagen. Dat moet je niet doen. Dat moeten we gewoon buiten de, buiten de kabinet. Heeft u wel eens hebben. aanvaringen met hem gehad? Ik bedoel echt in de zin van... Uh, dat het even hard toeging... achter de schermen? Ja, nee, niet achter de schermen. Ik heb een keer een aanvaring gehad... waarbij hij zelfs nu nog niet weet... hoe verdrietig dat achteraf voor mij was... niet de inhoud van die aanvaring. Mm -hmm. Maar dat was omdat ik... om een evaluatie vroeg... die hij niet in de kabinetsvergadering wilde hebben. En toen sloeg hij in zoverre terug. En uh, ik kon dus de vergadering niet eerder verlaten. Iedereen mocht wel eens eerder naar huis, maar ik dus niet. Ik zou die avond uitgegeten, uit, uh, niet gegeten worden... uitgepraat worden met een hele leuke receptie... van mijn aandeel bij het Nationaal Toneel. Ik kwam daar toen daar de, nog twee mensen waren... Ja. En dat deed mij zo verdriet alsof het deed... want het leek net of ik het niet belangrijk had gevonden. Ik heb ook nooit de reden opgegeven. Hij heeft het waarschijnlijk of... ook nooit geweten. Nee, heb ik ook niet tegen Dries verteld. Nee, nee. nee. Ik, wat is ik... uw belangrijkste punt, als u erop terugkijkt... waarvan u zegt, dat was alleen voor mij al waard genoeg... om, om minister geweest te zijn in, uh, in dat eerste kabinet... en laat ook nog even in dat korte, wat we maar zeggen... dat wat meer ongelukkige korte kabinet Acht. Wat is er waarvan u zegt, het is mij, dat is één punt... dat is mij alleen al waard geweest om minister geweest te zijn. Nou, ik vind dat ik er even niet omheen kan... dat ik het heel erg moeilijk vond... dat ik nou via lidmaatschap van de KVP zo hoog op de kiezerslijst stond. Dat ik in de Kamer werd gekozen. Mm -hmm. En in de Kamer, nog voordat we verder iets konden doen... want de ministerploeg moet nog gevuld worden... dat ik in het fractiebestuur kwam. Er kwam namelijk stond in de statuten dat, dat een vrouw... En een nieuweling in het fractiebestuur moest zijn. En mij hadden ze gelijk het één uh -huh. geheel, natuurlijk. En dat maakte dus dat je de ene week denkt: hoe goedkoop koop ik mijn groente op de markt? Uh -huh. en hoe is het bij de kaas? Zit de duim op de weegschaal erbij? Ja, zo, ik was lid van de Consumentenbond. We kennen de trucs. En nou ja, niks. aardige mensen allemaal met allemaal bevriend. En dan uh, een paar weken later moeten nadenken... over de uitspraken van de president van Amerika. Dat is wat vreemd. Mm -hmm. Die, maar ik kan dat aan. Dat, ik denk dat vrouwen... Het tegen kunnen. Maar en wat ging... was nou het punt waarvan u zegt... Uh, en toen werd ik ja. minister. Maar het komt geloof ik omdat ik zoveel had gedaan in mijn leven... dat ik wist hoe gek wetten waren. Ja, ja. Hoe raar die werkten voor sommige mensen ja, ja. die ermee te maken kregen. Dus ik kwam wat je noemt geladen van energie toen ik in die kamer kwam. Kwam ik er. Ja. En ik kreeg een... Ik, ik had het meeste gedaan in onderwijs, want ik kende uh, alle wetten met de jurisprudentie mm. uit mijn hoofd. Ja, mijn fotografisch geheugen werkte toen nog fantastisch, dus u wist... maar ik werd voorzitter van de commissie cultuur ja. maatschappelijk werk. En zo, en... Wist, en zo wist u, omdat u zo dichterbij stond, dat wat u ook aanpakte, uh, kon u dat vertalen in wat het betekende voor, ik mag dat woord nooit gebruiken, maar voor gewone mensen? Ik moet zeggen dat mijn verleden maakte dat mogelijk. Ja. Mijn Tweede Kamerlidmaatschap maakte dat ik alles zelf wist. Ik kwam op een departement waar ik jarenlang over moest praten... en de algemene beschouwingen ja. moest houden. We hadden geen medewerkers, alles zat hier in dat kopje. En dat is natuurlijk ideaal als je minister wordt. Ik ga naar uw jeugd. Uh, u bent, we hadden het net al over onderwijs, u zei ja, dat was een van de dingen... u bent de dochter van een... Ja, van een hoofd van de school. Ja. U komt uit uw wereld. Wie waren uw vader en moeder? Uh, mijn vader was de zoon van... Uh, ook een hoofd van een katholieke school. Uh -huh. En uh, mijn moeder was van een middenstander een dochter. Mijn vader was, net als ik op, met mijn man erg vroeg verliefd geworden toen zijn na de dood van zijn vader toen hij acht jaar was verhuisd was naar Venlo. Mm -hmm. Toen heeft hij mijn moeder ontmoet toen hij zestien was. Ik was veertien, maar ik gaf op zestien pas ook mijn, mijn man de eerste kus. En dat is nooit overgegaan. Alleen bleek mijn moeder een zware hartkwaal te hebben. Mm -hmm. En ik heb mijn moeder dus zelf, ik was de jongste van vijf, eigenlijk alleen als zeer kwetsbaar en vaak ziek meegemaakt. Ja, en, en u heeft haar jong verloren ook. Ja, ja ik had uh, net mijn uh, hbsb opleiding in de zak en een week daarna stierf ze. En ja, die nachten vergeet ik toch niet, want ik kan ook net als mijn, net als mijn vader erg goed met weinig slaap doen. En uh, ja, dat, is, dat was een strijd. Mijn moeder wilde dus ook niet weg. Nee. En dan wil je niet dood. Nee. nee. Dat moet nee. toch, ja, als je dat als meisje meemaakt. Maar dat is uh, in het begin van de oorlog gebeurd. U zei straks al iets over die hongerwinter. Dat is voor u het eind van de oorlog, de cesuur geweest... waar u, laten we zeggen, uw Iedereen hele leven... Iedereen kan langs die meetlag. Ja. En wat was wat ik heeft... blij dat mijn vader en mijn tweede moeder... grandioos langs ja. die meetlat gingen. Maar wat heeft u in die laatste oorlogswinter, 1944, 1945, gezien... waardoor... Ja, het, het beeld van mensen, van de wereld. Ik heb één heel hard, is. wat ik ook één keer gezegd heb... toen ik met kinderen praatte. Als je een moeder met een kind in een kinderwagen ziet... en je ziet dat dat kind honger heeft en die vrouw heeft honger... en zij krijgt van iemand die nog een korstbrood heeft, geeft een halve korst aan dat kind. En die moeder rukt het uit de hand van de kind en zegt... ze is vanavond toch dood. Dan weet je dat de moeder een teker is. Mm -hmm. Als die moeder de korstbrood had gehad en ze had het aan het kind gegeven... dan was ze een giver geweest. Daar komen die twee begrippen voor u vandaan. Degene die het neemt... En het gaat altijd op. Het gaat niet met eten op. Het gaat met alles op. Mm -hmm. Ik ben nooit vergeten dat ik een keer naar huis reed. En ik had twee suikerbieten. En een meisje lang, reed langs mij. We reden met z'n tweeën, want we reden naast spertijd En het was gevaarlijk. En de, de weg tussen Hoek en Hilgersberg, daar was, de polders waren onder water gezet. Dus het was een dijk tussen water. Mm -hmm. Dus je kon ook niet, als de Duitsers zouden komen, kon je niet weg. En het meisje had niks. En ze zei, ik haal huis niet, want ik durf niet do door de stad. Ik zeg, dan mag je bij ons slapen. En ik heb haar één suikerbiet gegeven. De helft van de hele dag werken, schoonmaken, wat je ook deed. Mm -hmm. Staan wachten, uh, dingen doen, werken moet je, ja, dan, uh, dan verander je voor het leven. Mm -hmm. En als je dan het geluk hebt dat in je eigen familie zusjes, ja, mijn broer was ondergedoken, je vader en je, en je tweede moeder, waar ik ook weer van ben gaan houden, heel erg veel, want ben gaan voor die tijd mm -hmm. al. Ja, dan ben je toch een boffer dat je die scheiding ja. kan maken, want het is heel vreemd om te maar zeggen. Maar dan zie je hoe ik mensen zijn. Ik blijf ze herkennen, ja, ja. mijn hele leven. U ziet, heeft het tot altijd in de politiek gezien dat, nou ja, oh, ja, daar zijn ze weer de givers en de tegens. U bent dus nou, heel zo, duidelijk. En... Zo is het dus niet dat ik dat zo scherp heb nee. gedaan, maar ik weet wel of iemand collegialiteit in zich heeft. Collegialiteit is een mm -hmm. vorm van, ge ja. van geven. Ja, in, in gewone, ja. normale tijden. Ja. Maar in zo'n oorlogstijd, als, als het er echt om gaat... leven of dood, blijven leven, die, die sneebrood maakt, maakt het verschil... Tuurlijk. Uh, het was kun je geen snee, het was een korst. Ja, kun je dan zien dat, als, dat normen en waarden dan wegvallen... dat, dat je ja, de mensen in zijn meest naakte vorm ziet? Ja. Tuurlijk. Ja. Want zelfs ze zeggen altijd... veiligheid is... Uh, reclame-mensen weten precies waar dus het punt zit... waar, waar ieder mens voor valt. Mm. Veiligheid. Maar ik blijf zeggen dat honger erger is. Maar wat was het in u dat u toch een deel van die suiker biedt... als giver... Gaf, wat... Dat meisje dat alleen naar huis gaat en moet zeggen... dat ze de hele dag niks heeft kunnen krijgen. Mm -hmm. En die wel ook alles gedaan had als ik. En ook voor een hek had gestaan. We hadden niet de hele dag... Ik, ik ontmoette er op de ja, huilen. Iemand ze. die nu niet eens kende. Nee, nee, nee, natuurlijk. Nee, ik heb nee. ze ook daarna nooit teruggezien. Maar nee, dat geeft toch ook nee, niet? Nee. Dat doet het toch ook niet toe? Die gedachte zo te zijn, dat heeft u dus ook altijd in de politiek... Meegenomen. Geprobeerd, ja. ja. Kan dat? In, ja. in dat spel, dat vaak harde Haagse spel... Ja. van groot en ja. laag... en ja. jij een beetje, ja. ik een beetje. Ja. Ja. Ja. ja. En ook niemand hoeft van mij heilig te zijn... want ik ben het ook niet. Hè? Dus uh, het, het is altijd het proberen. Hè? En hoe, hoog, hoe dichter je natuurlijk... Bij, bij de essentie komt... hoe zwaarder het gaat wegen. Dat ja. is natuurlijk duidelijk. Maar het leven is geen hongerwinter. Gelukkig nee. Nee. niet. Maar... Het is wel, denk ik, dat ik daarvan heb meegenomen... het herkennen van de ander. Het accepteren dat iemand niet heilig is, nee. bijvoorbeeld. Als u dan nu kijkt naar hoe de politiek zich thans ontwikkelt... wat ziet u dan? Ik zie alle soorten van mensen toch ook altijd weer. Ik herken ook altijd weer de, ja. de tekens. En ook, maar ook de tekens, die herken ik wel vlug. Ja, mag ik u laten luisteren naar een oude collega van u... die hier uh, op 3 mei was, Harnie van Leeuwen? Ik zeg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 Dat zei Hani van Leven op, op 3 mei, uh, de aanloop nog toen naar de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, als u dit hoort, uh, Wilders ziet, een partij zich ziet ontwikkelen, wat, wat is ik uw gevoel het daarbij? 100% eens met Hannie toen. Uh -huh. Ik heb het ook uitgesproken en ik hoor dus ook bij de 32%. Het enige was dat ik zit in een club die heet Kleurrijk. En de voorzitter zou het woord voeren. Mm -hmm. en dus heb ik toen niet gesproken. Maar ik had ook anders daar ook wel mijn woordje gezegd. Maar de waarde genoeg en de waarde goed. En Hanni sprak prachtig. En ze nam ook nog even de voorzitter van Kleurrijk. Noemde ze dat ze ook namens hem sprak. Dus ik was tevreden. Maar het CDA op dit moment in een moeilijke positie. Hoe kijkt u tegen uw partij nu aan? Ook vanuit al uw ervaringen. Vanuit die oorlogsjaren, van hoe mensen zijn en in deze tijd? Ik garandeer u dat het CDA de moeite waard blijft. omdat juist degene die die C zo belangrijk vinden. zich niet weg laten jagen. Als je 15 jaar gepraat hebt. en in 15 jaar banden hebt gelegd. die eeuwenoude verschillen hebben overstegen dan ga je niet weg voor een meneer Wilders, dan ga je voor niemand weg. Uh -huh. Dus blijf je bij die partij. Al zou die terugvallen naar vijf zetels. Ik zal, zolang de C in het CDA blijft, het CDA nooit verlaten. Wat vindt u tot slot, mevrouw Gardiniers, van het Nederland van dit moment? U heeft zoveel... Ik hou van Nederland, dus ik, ik ga het zo zeggen. Het, is, het enige is dat ik wel eens denk wat is Nederland, door alle media. Want ik ben natuurlijk opgegroeid praktisch zonder media. Uh -huh. He, nog geen 10% had een krantenabonnement. Eh, Radio was helemaal niet ieders deel. En, en televisie was nog veel later. Nou, het gaat steeds verder. Ik zal, ik wil niet twitteren. Ik heb te veel, ik ben wel heel vroeg begonnen met een computer... Uh, toen we van de Kamer uit uh, daar les over mochten hebben, bleek ik het enige Kamerlid te zijn die al een computer had. Maar u zegt had. Nederland is. Ik moet u onderbreken gezien de tijd. Maar Nederland is. Uh, het blijft. U heeft begrip voor hoe. De diversiteit, hoe het, hoe het natuurlijk. Nu is. Ja. En ja. ieder mens verandert. En ieder mens kan in zijn jeugd zo geweest zijn. en een nieuwe weg kiezen. Want dat vind ik het goede ook altijd. Wat ons bij die c zo bindt: dat je zelf een weg inslaat. Dank u wel. Mag ik u bedanken voor uw komst. Naar Helden van Toen. Een hele mooie zaterdag nog. U hoorde Tilgardeniers in een aflevering van Helden van Toen. Een bijdrage van NTR, eerder uitgezonden op 1 januari van dit jaar. Ben Kolster was in gesprek met haar. En deze bevlogen dame Tilgardeniers vierde gisteren haar 86e verjaardag. Invalides, Et il adore ça, il adore les petites autos électriques. Et la chanson s'appelle Quand on descend le soir, chanson crépusculaire. Quand on descend le soir, je vais seul m'asseoir, sur le banc de bois, mais tu n'es pas là. J'entends les pigeons qui recollent en rond. J'entends les enfants qui s'amusent à la guerre d'éléphant et montent au à tour à tour. Les amants d'amour échangés entre eux, des baisers voluptueux. J'entends la chanson de l'automne dans les arbres qui frissonnent Quand des le soir, que je vais m'asseoir, Sur le banc de bois Mais tu n'es pas là je vois d'une statue Cet homme de vertu N'a pas évité La postérité Ses cheveux trop longs tombent sur son veston Son sourire figé Convient mal à son air un peu trop négligé Destin des statues D'être là têtu Au fond des allées, tristement pour nous rappeler L'inventeur de la pomme de terre, ou celui du paratonnerre Tant que sans soin, que je vais m'asseoir Sur le banc de bois, mais tu n'es pas là Le soleil s'éteint, jusqu'à demain matin Les reflets dans l'eau, sans ceux des vélos Les ciné s'allument et déjà la brûle, enveloppe les toits, enveloppe les bois et toute la ville se noie dans un flot de passants, au rythme incessant, c'est l'instant joyeux, c'est l'instant d'un monde merveilleux. C'est la foire des invalides aux petites autos, je me décide. Quand on descend le soir, que je vais m'asseoir sur le banc de bois, mais tu n'es pas là. Quand on descend le soir. Charles Trinet, geboren als Louis-Charles-Auguste Claude Trinet in Narbonne... in 1930, nee, in 1913, moet ik zeggen... overleden op de datum van vandaag, 19 februari 2001, in Créteil. Dit is Radio 1. U luistert naar het programma Nachtvluchten. En vorige week heeft mijn collega Frank van Dijl een vraag aan u gesteld... En wanneer u deze vraag juist beantwoord zou hebben... dan kon u kans maken op een boek. En wel het boek De Onzichtbare Dochter. Het levensverhaal van Zara Abdi Hershey... opgetekend door journaliste Dominique Prins. De vraag was, wanneer is het internationale Zero Tolerance Dag... En dat is de dag tegen vrouwelijke genitale mutilatie. Nou, Diverse luisteraars stuurden ons een mail met de oplossing 4 februari. Maar helaas, ik moet u teleurstellen... dit was de dag waarop in Nederland door het platform 6.2... een landelijke bijeenkomst werd georganiseerd... in het kinderrechtenhuis in Leiden. En jawel, u raadt het al, het juiste antwoord... voor de internationale Zero Tolerance Day. Dat was 6 februari. Uit alle goede reacties die wij hebben ontvangen... heeft Barbara vanmiddag een winnaar getrokken. En om correct te zijn, een winnares moet het zijn. Namelijk de op Vlieland woonachtige Mickey van Wijk. U heeft het boek De Onzichtbare Dochter gewonnen gefeliciteerd. Dit boek is dus gebaseerd op het leven van Zare Abdi Hershey... en opgetekend door journaliste Dominique Prins. Wij zijn in het bezit van het adres van Mickey van Wijk op Vlieland. Dus het boek komt binnenkort naar je toe. Maar u maakt opnieuw kans op een prachtig boek. En dat is in dit geval de Lichter kalender van Nanette van der Ham. In de maand januari heb ik elke zaterdag daar een hele mooie spreuk... of wijsheid uit voorgelezen. Lichter Leven, wie wil het niet? Het is een lichtvoetig geïllustreerde omslagkalender... en die geeft voor elke dag wezenlijke inspiratie... om van binnen en van buiten lichter te worden. Welke vraag moet u met het juiste antwoord uh, aan ons opsturen? Althans, de vraag wordt aan u gesteld... en welk juiste antwoord moet u opsturen... om kans te maken op deze lichter leven kalender? Bewegings- en gewichtsconsulent Nanette van der Ham... heeft haar kennis met betrekking tot het spiritueel afvallen... voor een lichter leven dus, in het Engels vertaald. Dat deed zij speciaal voor een bekende Amerikaanse talkshow-host. Wat is de titel van dit digitale boek, ofwel e-book? Dus de net van der Ham heeft haar boek... Ge, um, vertaald. En de vraag is... voor wie deed zij dat? Want dat was speciaal voor een bekende Amerikaanse talkshow-host. En wat is de titel... van dit digitale boek? U kunt uw oplossing mailen... naar nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl, omroepmax.nl nachtvluchten omroepmax.nl Schrijven, dat kan natuurlijk ook. Dat adres is postbus 518... 1200, Alpha Mike in Hilversum. Postbus 518, 1200, Alpha Mike in Hilversum. En bent u dit inmiddels allemaal vergeten... kijk dan even snel op nachtvluchten.fm. Daar vindt u alle contactgegevens. Het is uh, vandaag 19 februari. En op 21 februari in 1985... overleed op veel te jonge leeftijd Erik Herfst. Ik ben dus op zoek gegaan naar iets met en van hem... Het is niet echt van hem, want het is geschreven door S. Berman en B. Rowold. Het staat op de LP Dubbel van het Lachen. Dat zijn twee LP's met hoogtepunten uit beroemde programma's... en in dit geval uit het Lurelei Cabaret, getiteld Wij zijn de Jongeren. En uh, datgene wat Erik Herfst ten gehore brengt, is getiteld Kater. Hallo. Hallo. Opgehangen. Schofte. Overbommende oh, verdomme, de Oh god, oh god, oh god, oh god, oh Mijn tong slaapt. En, en, en mijn tanden jeuken. En mijn maag, waar heb ik mijn alka alkaarseld? Nou, oh, bruist niet zo hard. Van de frisse. O, oh, wat een rot geluid. O, oh, hallo. Dag, Kees. Hoe is uh, Kees. Zou je misschien willen fluisteren? Ik heb een kater. Ja, je spreekt met mij. Met me? hé, je oude drinkenbroeder, hè? <laughs> eh, je spreekt met. Eh... Eh, ogenblikje, dan moet je me niet gaan haasten. Je spreekt met. Hij eh... eh, zeur nou niet, ik kom er toch heus wel op. <laughs> zeg, eh, klinkt mijn stem niet bekend? Zou je niet willen? De eerste letters weet ik ook niet. <lacht> Waanzin, ik heb een eigen naam toch zeker? Nee, wacht even, het ligt voor op de tong. Ik <lacht> heet um... Joop. Hè, hè, we zijn er. Met Joop. Hoeveel Joopen ken je dan? <lacht> Joop van Sande, inderdaad. Ja, hoe kon ik het vergeten, hè? Joop, van San... Joop van der Sande. Maar dan moet je een beetje duidelijker praten. Uh, ja, ja, ja, maar niet zo hard. Hè. Ik ben nog een beetje duff van gisteravond, weet je wel.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 Ja, maar nou spreek je zelf tegen, Kees. Ja. Als wij ons samen opgesloten are, hoe... En hoe zou Erik Herfst over die vrouw gedacht hebben? We komen er in dit uur in ieder geval niet meer achter. Want het is 15 seconden voor vier, dus wij moeten er even uit voor een kort journaal. En uh, daarna zijn we bij u terug en gaan we verder met nachtvluchten. Graag tot zometeen.